Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen die dat wil, kan vanaf nu worden geprikt met Janssen. Dat vaccin werd een paar weken geleden uit de standaard vaccinatiecampagne gehaald. Maar mensen krijgen nu alsnog de kans om ervoor te kiezen. Je hebt van Janssen maar één prik nodig. En dat is dus best handig, zegt demissionair minister De Jonge. Vanaf 10 uur gaan de lijnen open. 0800 1295 voor de keuzelijn Janssen. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer. ...klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen, Maar misschien ook als je eh, nou juist eh, ja, prikangst hebt en je denkt ik vind één prik eigenlijk wel genoeg. Het is wel op is op, er ligt maar een beperkt aantal prikken beschikbaar. De meeste Nederlanders hebben afgelopen jaar meer vertrouwen gekregen in nieuws. Dat komt grotendeels door corona. We wilden graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en regels. Tweederde van de jongeren haalt zijn nieuws vooral van websites en social media. Luc de Jong kan zijn oranje shirtje weer in zijn tas proppen, want hij komt dit EK niet meer in actie. Gisteren liep hij bij een training een knieblessure op. De Jong liep strompelend van het veld en nu blijkt die blessure ernstiger te zijn dan gedacht. Je kan de auto volladen en weer camembert en stokbrood gaan eten in Frankrijk. Het land springt morgen op geel. Dus zijn toeristen weer welkom. Want het gaat de goede kant op met het aantal coronabesmettingen, zegt correspondent Frank Ranaud. Dat is ook in het hele land zo, dus niet meer in bepaalde delen. Als je kijkt naar ziekenhuizen, als je kijkt naar IC's, daar is de bezetting steeds, steeds lager. Op heel goed niveau, zeggen de autoriteiten hier. En tegelijkertijd loopt het aantal vaccinaties juist heel erg op. Frankrijk ziet de toeristen ook heel graag komen. Vorig jaar werden miljarden aan omzet verloren omdat buitenlandse toeristen massaal wegblijven. Nederlanders zijn een heel belangrijke groep voor toerisme. Er komen per jaar zo'n 4 tot 5 miljoen Nederlanders naar Frankrijk op vakantie. Dus die worden hier heel graag gezien. Om Frankrijk binnen te komen moet je trouwens helemaal gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test kunnen laten zien. Ook het grootste deel van België en Griekenland en heel Estland, Litouwen en Slovenië gaan op geel. Het weer nu nog bewolkt op sommige plekken regenachtig. Vanmiddag meer zon en gaat op 19. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is maar één opvallende vertraging. Die staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Diemen en Knopend Watergrasmeer staat daar een file van 3 kilometer. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier, pas gaillant pour une cerise pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 Elle les yeux trempés, les rats brisés, les chines soumises en marque choquée, me penchant comme la tour de brise Pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle drôle d'idée, drôle d'idée.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 wat moet ik je vertellen? Wat moet ik je vertellen? Wat moet ik je vertellen? Wat moet ik je tout ce que j'ai je le dépose là Voilà je voilà, voilà voilà Voilà qui je suis Me voilà même je vertellen? Wat moet ik je vertellen? Wat moet ik je vertellen? Wat moet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 Ik stelde voor even naar buiten te gaan Ik vroeg je, wat is je naam? Waar kom je vandaan? Ik begin te hyperventileren van je bestaan Je hebt mijn hart gestolen, shit ja, ze neemt mijn gedachten over Next day, het is niet te geloven in de stad, ze komt langs gelopen En ik stak naar adem als ik haar zie Hyperventilatie niet ik wil een relatie Maar daarvoor heb ik tijd niet Leef in een illusie Een andere dimensie Is dat maar een conversatie? Het, weer. het voelt Ik Morgen doe Ik Ik Ik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 Cause it is there if you seek it So you can get it if you really want Zalmvord. Easy now, down. down. we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 Si tu te laisses ta pensée planer, tout simplement naturellement ne me mens pas Non, il est moment de tomber ton masque, des masses ta vraie identité Ton soif à c'est cette réalité hey Trop dérondé, comme ils dans le pass, attention à la tentation Peut-être une lame à double, double crache en pénétrant dans la positivité bon, t'es-tu la négativité Ça dépend que de toi et ton juste choix Donc on va chercher au plus profond de toi l'énergie positive Positives. Un truc dans la mort Nogalor, sois plus prudent avec les gens qui t'entourent. Et ne te laisse pas le botomiser de leur discours. Lourd. toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent-ils pas être tes premiers pour mes ennemis? Lâche-toi tentaré.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 But Damn, yes, baby, I'm sliding You know I'm serious You better <laughs> believe in us My business is nationalized started Sam mais linda mascheia de graça ela menina que vem que passa um doce balanço caminho tomar moça do corpo dourado do sol de panema o seu balançado é mais que um poema é a coisa mais linda que eu já vi passar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 She just doesn't see No she doesn't see a